9 uur. Winfried Maaiens. Het NOS Radio 1 -journaal. Ja, goedemorgen allemaal. In het noorden van het land zijn de leraren weer aan het staken. En grote overlast door wind op de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Een overzicht van het nieuws nu. Dat krijgt u van Elisabeth Stijn. Mensen op de Olympische Spelen worden opgeroepen om binnen te blijven vanwege de harde wind. Bij een culturele voorstelling in Gangnung raakten acht mensen gewond... toen een tv-scherm van 6 bij 4 meter omwaaide. Het kwam terecht op dansers en mensen die stonden te kijken, zegt een ooggetuige tegen de NOS. De Spelen ondervinden veel last van de harde wind. Zo werd vannacht opnieuw een onderdeel van het alpine skiën afgelast. Een van de leiders van motorclub No Surrender is opgepakt in zijn huis in Zeeland. Het gaat om de 41-jarige Rico R. Hij wordt verdacht van leidinggeven aan een criminele organisatie. De politie doorzoekt op dit moment de woning van R, zijn bedrijf en een clubhuis van No Surrender. In december werd Henk Kuipers ook al opgepakt, een andere leider van de motorclub. Volgens de politie houdt de club zich bezig met drugshandel en geweld. Een huisarts uit Maastricht wordt verdacht van de moord op zijn schoonmoeder, meldt Dagblad de Limburger. De vrouw van 76 woonde in een particulier verzorgingstehuis in Maastricht. Volgens de krant heeft de huisarts zijn schoonmoeder vlak voor haar overlijden hoge doses medicijnen voorgeschreven. Het personeel van het verpleeghuis diende de medicijnen toe. Een groot deel van de basisscholen in Groningen, Friesland en Drenthe blijft vandaag dicht. Zo'n 5000 leraren staken. Ze eisen meer salaris en minder werkdruk. De leraren worden gesteund door PO-front, een samenwerkingsverband van bonden, schoolleiders en bestuurders. Vorige week werd bekend dat de scholen er volgend jaar 237 miljoen euro bij krijgen. Maar PO-front vindt dat niet genoeg. En daarom is er nu een estafette staking. Volgende maand leggen leraren in het midden van het land het werk neer. Een advocaat van president Trump heeft inderdaad ruim 100.000 euro betaald... aan een pornoactrice. Het verhaal kwam vorige maand naar buiten... en de advocaat heeft het nu in de New York Times bevestigd. Trump zou met de actrice een affaire hebben gehad. Advocaat Michael Cohen, een vertrouweling van Trump... zegt dat hij haar kort voor de presidentsverkiezingen van 2016 geld betaalde. Waarom hij dat deed, wil hij niet zeggen. Volgens Cohen betaalde hij de actrice uit eigen zak... en kreeg hij geen geld van Trump. En de Deense prins Henrik is overleden. De echtgenoot van koningin Margrethe is gisteravond laat in zijn slaap gestorven. De prins was al een tijd ziek. Waar Henrik wordt begraven is niet bekend. Vorig jaar werd al duidelijk dat hij niet bijgezet wil worden... in de grafkerk in Roskilde, waar leden van het Deense koningshuis... al eeuwen worden begraven. Zo zou hij zijn ongenoegen willen laten blijken... over de in zijn ogen beperkte en ondergeschikte rol in de monarchie. Prins Henrik is 83 jaar geworden. Het weer vrij zonnig, in het westen wat meer bewolking... en het wordt 4 tot 6 graden. Komende nacht regen en sneeuw of natte sneeuw. Morgen in de loop van de dag opklaringen... en het wordt dan 5 tot 9 graden. Vrijdag en in het weekend is het meest droog... en dan schijnt ook de zon geregeld. ANWB Verkeersinformatie dan. Kees Kwaks spitsers op zijn retour op veel plaatsen. Maar dat geldt toch niet voor de A7 na 58 Op de A7 richting Hoorn. Ruim een kwartier vertraging tussen Purmerend en Avenhoorn. Alle rijstrokken zijn weer open. Geldt ook voor de A7 Hoorn-Zaandam. 8 kilometer via bij Purmerend Noord. Bij Tilburg problemen door de autobrand vanuit Breda. Ruim 10 kilometer via de klooppunt sint annebos en Tilburg Centrum West. Daar is de rechte rijstrook dicht. Naar Eindhoven kan het verkeer beter omrijden via Waalwijk en Den Bosch. En vanaf Tilburg naar Breda een dikke een half uur vertraging bij Tilburg Centrum Oost. Daar is de rijbaan dicht, gaat het verkeer via de vluchtstrook. En het verkeer naar Breda kan omrijden via Den Bosch en Waalwijk.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 De Olympische Spelen in Pyeongchang kampen met hevige weersomstandigheden. Dat hoorden we zojuist van Elisabeth en ook van Gio Lippus vanochtend al. Harde wind met name. In Nung heeft dat tot een ongeluk geleid. We hebben contact met Steven Dahlenbout, verslaggever daar. Steven, jij bent nu op het Olympisch Park als het goed is. Hoe gaat het daar? Ja, dat klopt. Nou, je kan inderdaad zien dat mensen opgeroepen worden om uh, toch de stadions in te gaan. Uh, ik kijk naar een uh, rood gebouw van een van de hoofdsponsoren van uh, dit evenement... van de Olympische Spelen en daar is het dak van afgewaaid. Uh, rondom uh, dat gebouw lopen nog wel uh, plukjes mensen... maar die krijgen allemaal uh, te horen om de stadions dus alvast in te gaan. Dat betekent dat de schaatsfans... die uh, eigenlijk veel later pas het stadion in zouden kunnen dat ze daar nu al terecht kunnen en langzaamaan hun plekjes innemen op de tribune. Uh, ja, het is wat vlagerige wind, soms is het echt heel hard. En dan komt er ook echt een grote, grote zandstorm voorbij. De bomen die, die knakken nog niet, maar het is, uh, ja, het is toch wel een serieuze, serieuze zaak. Dus, ja. dus, en er is ook een zojuist een noodalert. Hoe heet zo ding, een, een noodmelding binnengekomen op, uh, op de telefoon. Ja. En weet jij iets over dat ongeluk uh, in Gang Nee, daar weet ik verder niks van. Oké, okay, want dat ging om het omvallen van een tv-scherm van 4 bij 6. En daar zouden uh, ja. een aantal vrijwilligers is, en dansers is... uh, ongeluk zijn. Maar dat, uh, dat is weer op een andere plek, hè? Uh, ja, wij, gaan, uh, wij gaan het uh, in de gaten houden. Houdt iedereen zich wel aan die waarschuwing? Want ik hoorde van Gio dat iedereen naar binnen is getrokken... bij het uh, schaatsstadion in ieder geval. Ja, nou je ziet dat, dat het echt beduidend rustiger is dan uh, normaal rond uh, dit tijdstip uh, op het Olympisch Park. Waar toch uh, drommel mensen op weg naar de wedstrijden zijn, normaal gesproken. Uh, maar die, die mensen die zijn er uh, nu veel minder. Uh, en uh, ja, dus, er worden dus uh, de stadion's ingetrokken, waardoor het uh, veel rustiger is. Het is niet zo dat er paniek is of zo, hoor, helemaal niet. Nee. Je ziet uh, wel ongevallen tentjes en zo hier liggen. Die, die, waarvan de palen ook op de grond zijn gelegd. En waarvan de doeken waar de doeken van afgehaald zijn, ja. zodat ze niet verder schade kunnen aan. Steven, dank dat je ons even op de hoogte wilde brengen van uh, de wind, dus daar. Winfried Maaiens. Hallo, Radio 1 Journal. Dan weer naar een andere verslaggever, Mark Hamer. Die is in het noorden van het land. Daar is de lerarenstaking gaande. Um, Mark, je was net op basisschool de Rijnbogen in Tersol. Um, waar een, ja, eigenlijk een alternatief lesprogramma is opgezet. Daar werd niet echt gestaakt, hè? vertelde die al. Nu ben je in Grauw. Tien kilometer verderop staken ze daar wel. Ja, hier staken ze wel. En het is hier ook lekker druk. Niet met leerlingen, maar dit is ook de plek waar men zich kan registreren als staker. Ik sta in het gymlokaaltje en daar staan twee tafeltjes. Eentje in het paars is van CNV Onderwijs. En kijk je naar links, dat is alles in het groen. En daar zitten twee mensen van de Algemene Onderwijsbond. En dan komt hier een mevrouw aan. U heeft allemaal formulieren in uw hand. Ja, van uh, mij en al mijn collega's. En wat, wat is dat? De stakingsoproep staat erboven. Ja, klopt. Uh, wij leveren onze stakingsoproep uh, in, omdat we vinden dat er iets moet veranderen in nou, het onderwijs. Dat, dat moet hier gebeuren. Laten we even hier naartoe lopen. Dag. Zo. Ik uh, lever mijn formulier in. Dank u wel. Het is er niet één, Het zijn er meer. Het zijn er vijf. Uh, van de Filiblom in Boombergen. Oké, okay. mooi. En wat gaat er nou gebeuren? Want uh, deze uh, formulieren zijn ingevuld. Twee heren van de AOB met twee groene petjes op. Klopt. Ja, nou, de bedoeling is, uh, is een decentrale uh, registratieplaats. En uh, wij verzamelen uiteraard de oproepen. En deze gaan dan mee naar Groningen. En die worden dan vervolgens natuurlijk uh, centraal geregistreerd. Hè? En dan krijgt u iets uit de stakingskas. Dat is fijn mee op zo'n dag als vandaag. Ja, dat is toch wel fijn. Ja, er staan hier wat mensen. Want wij zijn hier uh, op, uh, uh, op de, de, twa, fri, de Twa Frisken. Zeg je het goed, mevrouw? Nou, niet helemaal. Oh ja, daar oh nou, mag ik, de, uh, ik zal Het een beetje verbeteren. U yeah. bent hier op de Twa Frisken. Ah, ja, de Twa Frisken. Femke, nee, Maartje Bloemhoff. Uh, ja, u staat wel hè, hier. Jazeker weten. Het uh, complete team heeft ook uh, besloten om uh, met elkaar ervoor te gaan. We hebben jarenlang uh, altijd wel een beetje nou ja, meegewaid met alle winden. Maar de grens is wel een beetje bereikt. Ja, ik hoorde u net zojuist al even praten met uw collega Anja de Jong. U, u zit al lang in het onderwijs? Uh, het is mijn 37e jaar inmiddels, inderdaad. Ja. En er is wat veranderd? Uh, het is behoorlijk veranderd. Het ja. eerste deel van mijn uh, loopbaancarrière had ik het echt goed naar mijn zin. En de tweede helft is uh, behoorlijk anders geworden. Het werk is nog steeds superleuk, hoor. Ik uh, ga elke dag met plezier naar mijn werk. Maar uh, het wordt uh, zwaarder. Ja, maar er is toch een akkoord eigenlijk... dat er al meer geld voor de, uh, om de werkdruk te verlagen komt. Ja, dat klopt. En daar waren we, we toch heel blij mee. Ja, maar... Het is een mooi begin. Een mooi begin. Maar, maar wij horen ook als persoon te gewaardeerd worden. En uh, wij vinden wel dat dat uh, nu ook eens een keer uh, gehoord mag worden. Ja, nou hoorde ik ook steeds het argument, luister eens, uh, dat salaris moet omhoog, want anders gaat er niemand naar, naar de pabo's. Maar Precies. nou las ik vanochtend in de Volkskrant... ja, de pabo's stroom eigenlijk vol. Er komen best wel veel nieuwe aanwas. Is er? Oké, okay, nou dat klinkt heel mooi. Ja, ja, dat hebben we ook nodig. De afgelopen periode zijn er veel mensen ziek geweest. En uh, toen is gebleken dat, uh, dat we mensen nodig hadden. En die waren er niet altijd. Ja, even naar de mevrouw die de formulieren invulde. Ja, want er moet wel wat, wat bij in salaris, vindt u. Nou, het zou fijn zijn als het recht getrokken wordt. En dat we ook krijgen wat we verdienen. Gelijk getrokken wordt met het voortgezet onderwijs. Ja, klopt. Ja. ja. Wat gaat u nou vandaag doen? Uh, wij hebben vanmiddag een scholing over het afvalproject. Oh, dus niet helemaal staken? Uh, niet helemaal, hm. maar we willen ook zorgen voor een leuk project voor de kinderen. Ja. En dat start na de voorjaarsvakantie. Oké, okay. nou in ieder geval uh, geen les voor de kinderen hier in Grauw. En dus ook niet, uh, waar was dat ook alweer precies? Bombergen. In Bombergen, nee, is ook de school dicht. En staat men nieuw geregistreerd als staker. Mark, dankjewel. Um, merkt u iets van de stakingen? Meld u zich dan maar gewoon op hashtag R1JN als u op Twitter zit. Of wellicht steunt u de stakingen daar in het noorden. jaren 80 moment van de dag. Tom Paddy, I won't back down. De kritiek van Jan ja. publiek. Kwart over negen, reacties. Ja, dat minister Halbe Zijlstra gisteren is opgestapt... nou, dat zal weinig mensen ontgaan zijn. Luisteraar Hans Botman, die appte ons daar nog over. Hij wil weten of koning Willem-Alexander nu eerder moet terugkeren... uit Zuid-Korea om het ontslag te accepteren. Nou ja. Uh, wel goede vraag, ik was eigenlijk ook wel benieuwd naar... dus uh, we hebben het nagevraagd bij Joost Vullings... Als een minister zijn ontslag indient... is het niet zo dat hij langsgaat bij de koning. Dat denken vaak heel veel mensen. Uh, dat doet een minister gewoon schriftelijk. Die stuurt eigenlijk gewoon een ontslagbrief. Nou ja, nu, zit, nu zit de koning natuurlijk in Zuid-Korea... en denk denkt, ja, is, is dat geen probleem? Nee, de koning heeft een beveiligde, beveiligde iPad... waarmee hij een elektronische handtekening kan zetten... onder de stukken die hij moet tekenen. Ja, daardoor kan hij eigenlijk altijd op reis... en kan hij altijd stukken, wetten... maar ook bijvoorbeeld zo'n ontslagaanvraag ondertekenen. Het is wel zo dat... Als als hij dan eenmaal terugkomt, dat hij dan nog echt het origineel voorziet van een prachtige, echte originele handtekening. Maar het ontslag van minister Zelstra is dus gewoon verleend door de koning in Zuid-Korea op zijn beveiligde iPad. Wat grappig. Ja, leuk en om te weten. Nog nooit gehoord. Dat nee, ik hij ook, ook had. niet. Goeie vraag, dus. Nou, dan uh, kregen we ook nog een vraag over het uh, Koningshuis vanochtend. Koningshuisdeskundige Justine Marcella vertelde namelijk dat in Nederland en andere landen de echtgenoot van een koning meestal Prins Gemaal heet. En geen koning dus. Uh, waarom is dat eigenlijk? Wil luisteraar Eva weten? En om die vraag te beantwoorden hebben we verslaggever Karen Alberts aan de lijn. Ja, Goedemorgen. Ja, nou, waarom is Zeker dat? weten. Nou, dat zit als volgt. De koningin, als dat zoals koningin Beatrix... het staatshoofd heet, uh, uh, is, dan heet haar functie eigenlijk koning. He, de aanspreektitel is koningin, maar formeel heet de functie... zij is koning, zij is staatshoofd van Nederland. Nou, als haar echtgenoot dan ook koning zou heten... dan krijg je dus verwarring, want dan heb je opeens twee koningen... En, uh, dan werkt het toch zo in onze geesten... dat dan de man als hoger wordt ingeschaald um, uh, dan de vrouw. Dus dan zou uh, het lijken of koning Klaus bijvoorbeeld... hoger is dan koningin Beatrix. Dat kan dus niet. En dus heeft men besloten, nee, er moet een speciale titel komen... voor de man van de koningin, als de koningin tenminste het staatshoofd is. En dat is dan niet gewoon prins, maar dat is dan prins gemaals. Dat je ziet dat het wel een hele bijzondere prins is. Ja, oké, okay, ja, ik snap hem. Ja, ik snap hem wel. Goeie vraag. Ja. Uh, dankjewel, Karin. Joep. Nou, ook weer beantwoord. Dan hebben we vanochtend ook nog een oproep aan luisteraars gedaan. Althans, jij deed dat, Winfried. Je wilde namelijk weten wat iedereen aan Valentijnsdag doet. En over de reacties die we daarop krijgen... kan ik kort zijn. De meeste luisteraars doen er niks aan. Dat verwacht ik al een klein beetje. Ja. Zeg. Maar er was ook nog één iemand die vroeg... wat doe jij eigenlijk, uh, Wim Nou, Ik heb het voordeel dat de dag straks weer opnieuw begint. Want uh, ja, we hebben de dag nog voor ons liggen... terwijl we al heel lang wakker zijn. Dus tot nu toe heb ik er nog niks aan gedaan. Uh, maar ik heb wel een tip voor iedereen. Luister even de reportage van Joris van de Kerkhof terug... die wij vanochtend hebben uitgezonden. Die hebben we ook op Twitter verdeeld. op dit moment Uitgedeeld. Uh, <laughs> rondgedeeld. Uh, op dit moment. Dat is echt prachtig. En dan krijg je in ieder geval de goede kant... van het Valentijnsgevoel, wat mij betreft. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via at NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn Kees Quarks, een staartje van de file, hoop ik. Van de, ja, de spits, bedoel ik. Een beetje meer dan een staartje, want oh. uh, aan het einde van de spits... ging het toch even mis weer bij Amsterdam. Uh, daar heeft het last van op de A4, daarna richting Amsterdam tussen Knooppunt de Hoek en Knooppunt de Nieuwe Meer. Ruim een half uur vertraging. Het heeft alles te maken met het ongeluk op de A10. Dat gebeurde op de A10 Koenplein richting Amstel... in de file tussen Slotermeer en Amsterdam Oud-Zuid. Vijf kilometer, twintig minuten vertraging en twee rijstroken zijn dicht. En we hadden natuurlijk al die problemen in Noord-Holland op de A7... maar die beginnen nu snel te minderen... want richting Zaandam nog ruim een kwartier vertraging vanaf Hoorn, vanaf Horen tot aan purn noord uh, in Brabant gaat het ook een stukje beter. Op de A58, vanaf Tilburg naar Breda. Daar is de rijbaan weer vrij. Nog wel file bij Tilburg, 5 kilometer. Vanaf Breda naar Tilburg op diezelfde A58 nog wel. 10 kilometer file. Vanaf knooppunt sint annebos tot Til Tilburg. Dat is die autobrand. De rijstok is dicht. Verkeer naar Eindhoven kan beter omrijden via Waalwijk en Den Bos. Kees, dankjewel. Black Panther dan. De superheldenfilm die deze week... zowat wereldwijd in première gaat. Wat do you know about Wakanda. It's a third world country. Textiles, shepherds, cool outfits. All a front. Explorers have searched for it. Called it El Dorado. They looked for it in South America. But it was in Africa. Naar verwachting gaat Black Panther een record breken... voor de voorverkoop van tickets zo'n 150 miljoen dollar... alleen al in de Verenigde Staten. Maar deze film is dan ook geen doorsnee blockbuster En daar ga ik het over hebben met actrice Romana Vrede. Goedemorgen, Romana. Goedemorgen. Niet zomaar actrice, winnares van de Theodor bekend van het Nederlands toneel en... fan? Oh, absoluut. Ja? Ja, ik ben sowieso... Kijk, het is een actieheldenfilm. En um, ik moet even... Uh, en geen science fiction, geloof ik. Zeggen mensen dat daar een verschil in zit. Maar ik vind wel science fiction. Want het speelt zich af in de toekomst. Of in een soort gefantaseerde toekomst. Dus ik ben sowieso een science fiction actiehelden fan. Daar ben ik echt ook altijd gelukkig van. Oh ja, want er is natuurlijk een totale misvatting... dat mensen van de high arts, van de, de hogere verheven oh, kunsten... zoals nee. het theater, niet van, van dit soort eh, normale nee, hoor, mensen wij... vermaak houden. Nee, maar hoor. dat is wel zo dus. Nee, wij hebben ook goede smaak. Ja. <laughs> Precies, ja. <laughs> um, we moeten even en over goed uit. Maar goede smaak gesproken. Ja. ik ga gelijk door hoor. Is dat die film. Nou ja, kijk, je kan zeggen wat je wil over. zeg maar. Een volledig zwarte cast... Een volledig zwarte crew. Echt. Cool, fantastisch. Maar ik moet zeggen dat hetgene wat mij als meisje het meeste heeft geraakt... is de esthetiek in de film. Ik zeg meisje omdat ik ongeveer tien minuten lang heb ik uh, zitten klappen... I kid you not, om een rode jurk tijdens de film. Wat, wat zou je ver Hij vervelend zijn om naast te zitten dan in de filmzaal? Nee, nee ja, geen zaak naast of, me. Die zat was zat iedereen blijven. mee te klappen op dat moment? Iedereen zat sowieso mee oh, okay, te klappen. Okay. Dus, dus behalve dat je met je oren en je ogen staat te klapperen... over zoveel zwart talent en zo ja. mooi... en eigenlijk zo'n mooi verhaal inhoudelijk ook... was het esthetisch, zat het zo goed in elkaar. Ja. Hij is echt op meerdere niveaus, was het een... Was het een prachtige film. Ik heb dit nog nooit gezien. Nee, en uh, dat zit hem natuurlijk ook wel. Want uh, je, je noemt het... Ik, ik tutoieer maar zo, zo vrij ben ik eventjes. Um, ja, vraag, ja. Uh, je, je, je noemt het eventjes in een zijlijn. Maar het is natuurlijk een behoorlijk uh, unicum, een volledig zwarte kast. Het is gebaseerd op een stripverhaal. Ja. Hoe, hoe belangrijk is dat, dat het een volledig zwarte kast is? En waarvoor is het eigenlijk nodig? Ja, belangrijker dan ik dacht... Uh, en dan ik had verwacht, dan ik uh, merkte dat effect op me had. Er is een filmpje, dat vertel ik aan iedereen, er is een, een heel kort filmpje, kan je op YouTube uh, zien, van een groep zwarte jongens, Amerikaanse zwarte jongens, die bij de levensgrote poster van Black Panther staat en dan, en dan zo gillen van, wow, this is how white people must feel. This is how white people must feel. Nou, ja, ja, ja. Dat, je, dat je het ja. niet... Maar is ik dat het gevoel van buitensluiting of welk gevoel gaat het dan om dat je denkt nou, het is het gevoel ik ben niet vertegenwoordigd of ja het gevoel dat je eigenlijk gewend was dat jij niet onderdeel was van uh, die norm ja. van die, uh, uh, dat, je, dat je er eigenlijk nu pas achter komt of ja je, je wist het wel maar nu pas bewust merkt hoe het voelt om op alle posters de meeste filmposters of uh, televisieprogramma's uh, uh, en uh, films, te zien dat je... Dat, dat je gewend bent aan dat de meerderheid uh, voornamelijk voornamelijk uh, witte uh, cast en crew is. Ja. Daar ben je aan gewend. Toch uh, zijn er natuurlijk heel veel prominente sterren uh, uh, van kleur. Uh, zeg ik maar ja. even zo. Dus uh, in die zin uh, is er gelukkig wel wat aan het veranderen. Maar nog, nog, ja, nog lang niet genoeg. Dit is ja, nodig. En meest, dit voelt toch zo? Ja, daarom. En meestal ga je naar een film en dan zie ik een zwart meisje in de ja. film of een zwarte man. En dan denk ik: wow, dat kan ik zijn. Hm. Te gek. En nu kan ik gewoon zeggen: dit kan ik zijn, dit kan ik zijn. Ik, zei, ik kon gewoon kiezen. Was, uh, ja. en, nou ja, en dit is ook wel fantastisch. Sorry hoor, ik wist niet of je vragen had, maar, want ik praat gewoon maar door. Ik, ik kom zelf alweer tussendoor, tussendoor als ja. ik zin heb. Wat ook fantastisch is, is um, en dat staat gewoon los van zwart en wit: is dat de, eigenlijk alle sterke rollen waren vrouwenrollen. Mm. Ja, dus de, ja, ja. De, de generaal, degene die verantwoordelijk is... voor de verdediging van het land Wakanda en van de koning... dat, is, uh, dat, dat wordt gerund door een, een vrouw, dat is een generaal. Ja. Zijn uh, partner, zijn toekomstige partner, is een vrijheidsstrijder... die uh, zeg maar, totaal uh, um, autonoom in het leven staat. Zijn zusje is zeg maar, de, uh, de hoofd-IT-techniek-science-fiction-afdeling... Uh, dus, is, het, is het een activistisch het bizar, bizar, pamflet mooi. eigenlijk uh, verpakt in, in entertainment? Ook heeft dat die lading? Nou, als dat zo was, dan is het ze wel gelukt. Dat ja? denk ik niet. Want het, ja, nee, het is geen propaganda. Want daarvoor is het echt. Dat nou, nee, niet propaganda. Een, een activistisch pamflet waarin dus heel duidelijk een statement wordt gemaakt. Dat bedoel ik. Ja, dat, nee, nee, nee. Ik denk dat het, dat het filmmakers zijn. Ik denk dat het kunstenaars zijn. Hm. Do not underestimate the art. <laughs> het zijn kunstenaars die dit hebben gemaakt de filmmaker, de acteurs. En ze hebben een verhaal te vertellen. Ja. Maar dit is wat kunst kan doen. Dit ja. is wat film kan doen. Uh, je zei dat je met, met je agent was. En nou, ja. uh, volgens mij is uh, je agent uh, wit, blank. Ja. Wat vond ja, hij ervan? <laughs> oh ja... Uh. Hij, hij moest voornamelijk lachen omdat ik het tien minuten lang... tijdens de film over de jurk had. Dat hij dacht, jezus, echt prioriteiten. En, uh, en uh, ik zat toevallig zat ik naast tussen een Aziatische jongen... en mijn witte agent. En die Aziatische jongen is sowieso was heel, is helemaal Marvel-fan. Dus die zat er helemaal te verkneukelen. Zo van, oh my god, dit is zo goed, dit is zo fantastisch. Die vond het een van de betere Marvel-films ever. En mijn... Um, ja, ik weet niet wat mijn agent Dat dacht, ik heb er niet uh, over. Je praat ook nooit was met hem. Ik ben heel, haar heel, haar heel haar. erg met mezelf bezig. <laughs> dat heb <laughs> je met sorry. acteurs. <laughs> ja, ja, Arma, mij sowieso. Ik heel erg met mezelf bezig. Dank, het enthousiasme spat er in ieder geval vanaf. Nou, dat is fijn. Um, en ga kijken, ga kijken. Ja. Ik, ben benieuwd, ik ben benieuwd wat inderdaad witte mensen hiervan vinden. We ben gaan doen. Zal ik ja. beloven, uh, beloof ik hierbij okay. bedoel ik. Dank je wel voor je bijdrage. En geniet nog na, zou ik zeggen. Zal ik doen. Dank je. De dag. Ja, nog even snel uh, de zaken die vandaag voorbij komen. Want uh, uh, vanochtend komt een deel van uh, de stemwijzers online... voor de gemeenteraadsverkiezingen. In totaal komen er 125. In Nieuws en Co hoort u een reportage uit Culemborg... waar ze een eigen stemwijzer maken. Dat heet dan uh, CulemborgKiest.nl. En het eerste deel van het nieuwe stationsplein in Utrecht... wordt vanmiddag geopend. Voortaan loop je vanuit Utrecht Centraal buiten langs naar Hoge Katerijnen. En boven dat plein is een bollendak gebouwd. Een dak dus met doorzichtige bollen, Luister, Het dus is een plastic in de XXXL-vorm. Ja, uh, de heer Post begint al helemaal te glimmen. Ja, tuurlijk, tuurlijk, uh, dit is uh, mijn project. Het wordt een iconisch dak genoemd uh, door de werkmannen en werkvrouwen, begrijp ik. Dat klopt, dit wordt echt het nieuwe gezicht van uh, het nieuwe Utrecht Centrum. Uh, uh, vandaag... Uh, dus uh, geopend, het eerste deel daarvan. Dan Brussel, daar zijn vandaag de ministers van Defensie bijeen op de NAVO-top. Arjen Noorlander, onze correspondent daar. Um, uh, Nederland uh, moet op het uh, matje geroepen worden, eigenlijk, hè, want we voldoen niet aan de 2%-norm. Wordt dat de toon vandaag? Ja, dat wordt uh, hier de toon vandaag. En Nederland is niet de enige. Veel landen voldoen daar niet aan. En uh, ergens in de zomer vorig jaar kwam, wat voor velen ook trouwens een superheld is, Donald Trump, hier naar Brussel om de landen te <laughs> vertellen. Kom eens over de brug met meer geld, maar dat valt allemaal tegen. Ze betalen nog steeds te weinig. En dus zal de, de Amerikaanse minister van Defensie... hier vandaag waarschijnlijk de andere NAVO-landen de les komen lezen. Ja, maar het gaat om grote bedragen. En uh, nou is het lastig geweest met het verdelen van het geld, weten we nog. Um, gaat ja. Nederland meer betalen? Nou ja, dat zal niet meevallen. Er zit in het nieuwe kabinetsbeleid een paar miljard extra voor Defensie... maar het is lang niet genoeg wat de Amerikanen betreft. En dus zal de Amerikaanse minister van Defensie, Mattis dus hier keihard op tafel slaan vandaag om te zeggen... jongens, het is volstrekt onvoldoende... Maar ja, Nederland kan niet eens de miljarden extra ineens ergens vandaan halen. Dus het zal de komende jaren nog wel even ruzie blijven... tussen de Amerikanen en de andere NAVO-landen. Sorry, sorry, sorry, zal de Nederlandse minister van Defensie... hier komen zeggen vandaag. Het wordt gezellig daar in Brussel. Arjan, dankjewel. je is aangeschoven. Spraakmakers zometeen hier op NPO Radio 1. Nog maar eventjes benadrukken. Stam.nl gaat over... De werkstress en de werkdruk en of werkgevers daar genoeg oog voor hebben... voor het welzijn van de werknemers. En we hebben aan tafel onder meer auteur en uh, loopbaancoach Vreneli Stadelmeijer... die daar ook een boek over heeft geschreven. Met name 25, 35-jarigen, daar zit het, uh, zijn de problemen het grootst. Dat is ook precies waar, haar, waar zij zich op richt, op uh -huh. die uh, doelgroep. Dus zij kan daar veel over vertellen. Maar we willen natuurlijk vooral de ervaringen van mensen ook horen. Uh, werkgevers en werknemers, wat mij betreft, uh, aan de telefoon zometeen. En verder is Theo Hofstede de gast. Hij vertrekt als hoofdofficier van Justitie in Amsterdam... en gaat naar het uh, College van Procureur-Generaals. Hij heeft het best goed gedaan in Amsterdam. Dus we blikken uh -huh. terug en een beetje vooruit. En Jan Slachter is er voor het Mediaforum... Natuurlijk over de transfer van Margit van der Linden. Ja, duidelijk. Uh, veel plezier zometeen met uh, Spraakmakers. Wij zijn er morgen weer om zes uur. Elisabeth heeft zometeen nog de hoofdpunten van het nieuws. En let ook op de podcast De Dag. Die komt straks weer online. NPO Radio 1. De harde wind zorgt in Zuid-Korea voor onveilige situaties bij de Olympische Spelen. Op het Olympisch Park worden toeschouwers opgeroepen om binnen te blijven. Delen van tenten zijn omgewaaid en bij een culturele voorstelling in Gangneung... raakten acht mensen gewond toen een beeldscherm omwaaide. De duizend meter van de vrouwen in de schaatshal gaat straks wel gewoon door.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 anww ah, we verkeersinformatie op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Een half uur vertraging voor het knooppunt De Nieuwe Meer. Staats van de file vanaf knooppunt De Hoek. Het heeft alles te maken met een ongeluk op de A10. Richting knooppunt Amstel staat daar namelijk ruim 5 kilometer... tussen Slotermeer en Amsterdam-Oud-Zuid. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer richting Amersfoort en Almere dat kan het beste via de A9 rijden. En tenslotte in het zuiden, de A58, vanaf Breda naar Tilburg. De nasleep van die uh, autobrand vanochtend bij Tilburg... Er staat nu nog 8 kilometer file tussen Babel en Tilburg. NPO Radio 1. KRO NCRW. Arbeid Adelt was het, toch? Gilene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom bij een uur Spraakmakers. Over wat werk met je doet, hoe we zelf in ons werk staan en over nieuwe banen gaat het vanochtend in Spraakmakers. Met Vrenelies is winnares van de Joker Smitprijs, loopbaancoach. Kreeg de hoogste Nederlandse onderscheiding voor een bijdrage aan de vrouwenemancipatie en begeleid vrouwen in en naar topfuncties. Theo Hofstee is er, was zeven jaar lang hoofdofficier van justitie in Amsterdam en verhuist binnenkort naar het college van procureur-generaals. En met Jan Slachter, directeur van Omroep Max, bespreken we de nieuwe baan, onder meer in ieder geval van Margriet van der Linde, met haar talkshow. Op MBO NPO 1. En in Stand.nl gaat het ook over werk... maar dan de negatieve kanten ervan. 1 op de zeven mensen heeft last van burn-out-verschijnselen. En vaak is het werk daar de belangrijkste oorzaak van. Onder vrouwen tussen de 25 en 35 jaar is dat zelfs 1 op de 5 die klachten heeft. Dat werk stelt natuurlijk hoge eisen... aan inzetbaarheid, aan bereikbaarheid. Ook buiten de officiële werkuren. En dan werken velen van ons ook nog eens met onzekerheid in hun baan. Privéleven komt zo in gedrang. Eist ook nog zo'n aandacht. Vandaar die stelling werkgevers hebben te weinig oog voor het welzijn van hun werknemers. U kunt meepraten 0800 1101, zijn telefoonnummer als u daar zo al wat over wilt vertellen. En via de site van stand.nl kunt u natuurlijk stemmen. Maar eerst gaan wij het laatste nieuws vanuit Pyeongchang horen. De Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is Olympisch nieuws met Geo Lippens vijf van de Olympische Spelen en die worden opnieuw geteisterd door de harde wind. De publieke ruimte op het Olympic Park hier in Gangnung werden zojuist afgesloten. Uh, we gaan naar Steven Dalebout, die staat buiten. Hoe is het daar op dit moment, Steven? Het is op dit moment rustig. Het is, uh, ja, je, de wind is bij soms uh, is bij vlagen heel hard. En dan gaat hij in één keer weer liggen. En dan lijkt er niks aan de hand. Maar dan uh, moet je, je daarna weer flink schrap zetten. En dat zie je ook aan de gebouwen hier. Hè. Er zat een heel groot een rood gebouw van een grote sponsor van de Olympische Spelen. Waar het dak van gewaaid is. Daar zie je nu nog wel het plastic uh, bovenop wapperen. Uh, de mensen moeten naar binnen. Uh, dat is eigenlijk de situatie. De, de vaste gebouwen, dus de stadions en zo. Daar moeten de mensen in. En de losse gebouwen, noem ik het maar even. De, de tentjes, de eet-tentjes. En dat soort dingen. Die zijn allemaal afgesloten en uh, daar mogen de mensen niet in. Uh, daar moeten de mensen buit blijf, buiten blijven. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de perszaal van het Schaatsstadion. Die is uh, ook afgesloten. Zijn hier op het terrein niks bekend over eventuele gewonden? Want daarbuiten uh, ja, daar is wel wat gebeurd. Hè? Een groot videoscherm omgevallen. Is daar trouwens al meer over bekend ook? Nee, daar is over bekend dat er uh, acht gewonden zijn. En... Uh, Verder over gewonden op het park is niks officieel bekendgemaakt. Wel zag ik zojuist een ambulance voorbij rijden. Maar dat hoeft natuurlijk niet alles te zeggen. Maar goed, het waait nog steeds. Dus wel eens af en toe hard. Zeker weten. Goed, Steven was dat. Dan gaan we verder met de Noordse combinatie. De eerste ronde, het schansspringen is afgelopen. Collega Jan Roel zag de winnende sprong. Hier is frans Jozef Riddel heel erg blij de Oostenrijker. Want hij springt fantastisch. Mooie sprong. Ook de coach is blij. 130.6 en gaat daarmee heel ruim aan de leiding. Maar de Oostenrijker is weer een veel mindere langlauwer. Dus heeft die score echt nodig die voorsprong die hij nu heeft op zijn concurrentie bij het langlopen om misschien op het podium te komen. Nou, de kans dat deze Oostenrijker wint, is dus best klein. Dit seizoen staat hij niet in de top 10 van de algemene klassementen. De Noor-Rieber en de Japaner Watabe maken wat dat betreft veel meer kans. Zij staan ook nog eens tweede en derde na het springen, en zo meteen begint het langlopen van die Noordse combinatie. En dan wordt er ook geijshockiet, daar is Zwitserland groepswinnaar gewonnen. Bij de vrouwen, ze wonnen met 2-1 van Zweden in Pool B. De gezamenlijke Koreaanse ploeg staat ook weer op het ijs, en die we staan na de eerste periode al met 2-0 achter tegen Japan. Theo Hofstee, Vrennelie in Jan Slachter. Goedemorgen, alle drie. Morgen. Je verdient al bijna een gouden medaille tegenwoordig... als je je staande weet te houden in die buitenlucht daar volgens mij. Ja. Onvoorstelbaar, toch? Ja, nou. ja, als we het dan over werkgerelateerde stress hebben... de collega's van de NOS die hebben het maar zwaar. En zij zijn niet de enige, want een op de zeven mensen die werken heeft last van burn-out klachten. Nieuws van vanochtend het blijkt uit het vandaag gepubliceerde uh, rapport van TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral jongeren, vrouwen en alleenstaanden hebben het gevoel dat ze door het werk geleefd worden. En door de hoge eisen van de baas, het continue bereikbaar zijn, hebben veel mensen het idee dat ze nooit meer echt vrij zijn uitgeblust op de bank vallen aan het eind van een lange werkdag. We moeten werken, sociaal leven, familie. Stress. Het hormoon adrenaline komt vrij. Het is allemaal best wel heel veel. Daarna komt er ook nog cortisol vrij. Het stresshormoon. Volgens het CBS heeft één op de zeven werknemers daar last van. Bijna één op de vijf vrouwen van 25 tot 35 jaar voelt zich regelmatig emotioneel uitgeput. Zou je s'avonds heen en weer mailen met elkaar? Of tijdens de vakantie? Sorry baas, hier heb ik echt even geen tijd voor. Ja, nou, ik hoorde breien langskomen. Dat is op dit moment de beste optie die ik in mijn hoofd heb... Breien of verveling, wordt ook vaak gezegd. Hè. We moeten ons wat vaker vervelen. De stelling vandaag in Stand.nl is werkgevers... hebben te weinig oog voor het welzijn van de werknemers. Allemaal vanwege die werkdruk dus. Verenigd Stadelmeijer, je begeleidt met name jonge vrouwen... hoogopgeleide vrouwen ja, bij hun carrière. je begeleidt met name vrouwen, hoogopgeleide ja. vrouwen. Um, ik heb een boek geschreven, juist voor de jonge vrouwen... die nu afstuderen van de hogeschool van de universiteit. Uh, Jessie Smart heet dat boek. En dat uh, bereidt vrouwen voor op het werken na hun studie. Uh -huh. En een van de dingen die je ziet bij die jonge vrouw... is dat ze gewoon te veel willen. Dat alles tegelijk moet. Hè. Ze moeten en carrière maken, ze moeten en een gezin vormen... waar ze dan denken van, oh god, hoe ga ik dat... Ik, hè. dus niet hoe gaan wij dat combineren, maar hoe ga ik dat combineren. Uh, uh, en ze, ze willen te veel. Ze willen een goede vriendin zijn, een goede dochter zijn. Ze willen een leuk huis hebben. Ze willen uh, dat het gezellig is. Ze willen er ook nog leuk uitzien. Ja. Dat is te veel, ja. dat gaat niet ja, allemaal samen. Waar laat je het liggen dan? Nou, ik zou zeggen, beginnen eens even met gewoon thuis niet meer op te ruimen. <laughs> ja, ja. ja. Uh, hoe belangrijk ja. is dat? Weet je, het, nou, het ja. gaat om prioriteiten stellen. Je kan niet alles. Je hebt ook nog iets als ritme, reinheid en regelmaat. Toch kijk ik even naar hier, de wat oudere heer aan tafel, ja, Jan ja. Slachter. Ik ja. In een schoon huis. Nee, ik, ik, ik, ik, ik, ik, de vraag net in het begin was, van, van, van, wat kun je er als werkgever ja. aan doen? Hè? Want ja. dat, ik, ik heb, bij Max werken ook heel veel mensen tussen vijftig en 35 jaar. Uh, kijk, en als ik dan kijk naar het werk, als ik kijk naar een 36 uur werkweek, als ik kijk naar zaterdag, zondag, vrij uh, bij ons is er geen verplichting om s'avonds je e-mail of WhatsApp uh, op, daarop te, op te reageren. Dan denk ik dat het veel meer in de hoofden zit van die vrouwen. Ja. Dat ze inderdaad te veel ja. willen. Inderdaad. Ja. Van alles willen. En Het zijn niet daar alleen iets... vrouwen, Jan. Maar we maar het gaat het ook over even, jonge mannen. Ja, dat precies. is zo. Maar ja. Het nou ja, goed, in zo'n gemeente dan. Ja. Maar ja. dan moet daar wat aan ja. veranderen. Uh, ja. en, en, en als werkgever moet je een, een, een... Ik denk dat wij een goede werkgever zijn. Als we daarin kunnen helpen, zullen we dat zeker doen. Maar volgens mij zit het probleem niet echt op het werk. Misschien elders wel. Maar als ik dat na, na bij ons zie, dan. Wij verplichten mensen niet om na zeven nog een mail te beantwoorden. Nee, maar dat is misschien ook weer aan het programma dat je presenteert. Want als ik s'avonds uh, onbereikbaar zou zijn, dan hebben we hier in de ochtend toch een probleempje. Dus dat ja. is ook een keuze hoor, die je is maakt. Een keuze. Even, ik ga ja. je niet zielig zitten doen. Maar ja. nee, klopt. het is wel het. Jij wil het dan ook. Altijd. Want jij wil er oh, ja. wel betrokken zijn bij van wat er nu vandaag ja. speelt. Dat heeft ja. je gisteravond ja. Kan ook niet dat anders. Je... Ja, maar wat ja. ik denk dat het grote verschil is tussen mannen en vrouwen, is dat mannen veel monogamer voor die, voor die carrière gaan. En dat het veel minder interesseert hoe het er thuis uitziet. Maar dan leg je het dus neer bij de, de, de werknemer zelf en niet zozeer nou ja, bij de werkgever. Kijk, een werkgever kan natuurlijk wel wat doen... maar ik denk dat je met name gewoon eerst maar eens naar jezelf moet kijken. Wat neem je allemaal op je schouders? Ja. Wat, wat, en, en hoe perfect wil je je werk afleveren? Vaak is 80 ook goed genoeg. Waarom moet het per se 120 zijn? He, zeg eens wat vaker nee. Doe ja. het eens een keer gewoon niet. Kijk wat er gebeurt. En laat de maatschappij dat toe? Ja, mijn ervaring is dat, dat wanneer ik daar met vrouwen over in gesprek ben... dat dat eigenlijk best gaat. Dat ze zeggen, goh, ik heb het nu eigenlijk maar voor 80% gedaan... en iedereen was, was ook blij. Ja, ja. Als, je, als je googelt op openbaar ministerie en werkdruk, meneer Hofstee... dan krijg je ook nogal wat treffers. Ja, dat verbaast ja. me helemaal niks. Nee, nee dat verbaast nou. u ook niet. Hoe, hoe beluistert u deze discussie dan? Nou, ik schrik wel een beetje van die percentages. Ja. Die, die zijn wel heel hoog. Dat herken ik nou bij ons niet. Maar werkdruk is echt wel een issue... Um, en dat zit deels ook echt wel in het werk. Mensen zeggen bij ons ook wel. Uh, dat heeft ook met betrokkenheid te maken. Wij vinden ons werk zo belangrijk. dat wij, ook al voelen wij ons ziek of wat dan ook. ja, we, we melden ons niet eens. 120% ziek, we willen, we van het, het werk, die herkennen we dat u. werk gewoon. Doen, dat ja. herken ik wel. We proberen er wel van alles aan te doen, ook cursussen werk-leefbalans. Want als je dan met mensen praat over hoe doe je het nou thuis en in het werk... nou, dan komen er toch nog wel wat eye-openers uit voor sommige mensen. Dus het is echt wel een issue waar wij hard aan werken. Ja. Wat is dan een eye-opener, bijvoorbeeld? Um, nou ja, eigenlijk wat, wat mijn buurvrouw hier ook zegt... Um, Kijk ook thuis heel goed wat je doet. Want zeker bij de dames. Uh, ik herken heel erg het verhaal van de dames die en dit en dat en zus en zo willen doen. En dat snap ik allemaal heel goed. En dat gaat haast gewoon niet. Dus dan moet je toch hier en daar wat dingen laten vallen. Ja. En dan is de tip: laten thuis vallen? Ja, laat je het ook maar thuis ja, vallen. Laat ja. iemand anders het doen. Waarom moet jij het doen? Ja, maar dat is ook wel een standpunt van. Dat kan niet iedereen zich veroorloven: hè? laat iemand anders het doen. Niet iedereen heeft de mogelijkheden om een werkster of een au pair of een weet ik veel wat in te om te doen. Nee, dat is waar. Ja, dat is zo. Dus dat ja. is niet, dat blijft ja. voor, misschien, ja, maar het is, gaat jij het zit ook meer in de om, hogere klasse ja, natuurlijk. Maar goed, het gaat, het gaat ook een prioriteit stellen, weet je. Als ik een verhaal hoor van een moeder die dan midden in de nacht nog om één uur ja. uh, uh, cupcake staat te bakken... <kijf> omdat het kind de volgende morgen met een eigen gemaakte traktatie op school moet komen... dan <kijf> denk, denk ik. ik, weet je joh, stuur Loop. dat kind met vijf euro naar de Albert Heijn... <kijf> en uh, ha, trek daar een pak, ja, doe niet zo, idioot. Ja. ja, heb je een oplossing. Ja. Nou, Meneer Hofstee die zou gaan bakken om mee niet. <lacht> nee. Laten we ons oren eens te luisteren gaan leggen bij mensen verder in het land. Jan die schrijft toch vaak privé gerelateerd als mensen uitvallen. Om nou te zeggen dat het erger wordt, kan ik niet zeggen. Ik mail zelf vaak s'avonds nog. Er zijn geen regels voor bij ons. Het is niet zo dat ik s'avonds om acht uur een mailtje stuur... dat ik daar dan ook antwoord op verwacht. Natuurlijk wel de volgende ochtend graag voor negen. Ik heb soms ook wel het gevoel dat mensen wat aangepraat wordt. Je kunt bij dit nieuwsje ook afvragen of het echt allemaal werkgerelateerd werk gerelateerd is. Er wordt natuurlijk verder ook gereageerd... Uh, Erik van der Vecht die is het oneens met die stelling. Hij zegt, ik heb 40 jaar bij ABN AMRO gewerkt. Natuurlijk waren er tijden dat je minder tevreden was... maar over het algemeen prachtige tijd gehad... en veel plezier met prima collega's ook. Dus daar werd goed rekening uh, gehouden met elkaar. Joost van der Berken werkt niet bij de bank... maar in een productiehal. En hij laat weten, de werkdruk is hier altijd aanwezig... en het is nooit genoeg... Paula, of Paula weet ik niet goed, van de Noord uh, is het gedeeltelijk eens. Zij mailt op psychisch gebied is er veel te halen. Werkgevers zouden zich naast lichamelijke gezondheid... ook meer moeten verdiepen in onze geestelijke gezondheid. Maak het bespreekbaar. Investeer erin. Eens kijken of uh, Wendela Hoofdman, onderzoeker bij TNO... die met het rapport kwamen, dat bevestigt. Meneer Hoofdman, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, allereerst ja of nee op de stelling. Werkgevers hebben te weinig oog voor het welzijn van de werknemers. Moet ik kiezen tussen ja en nee? Nou ja, als het mag, graag. Liest, ja. Liefst wel. Uh, dan zeg ik nee. Dan zegt u nee. Ligt hem toe dan. Ik denk dat, dat werkgevers uh, best heel veel oog hebben voor het welzijn van de werknemers. En dat is ook in hun eigen belang. Want een werknemer die uitvalt, daar hebben ze zelf niks, uh, niks meer aan. Uh, maar ik denk wel dat ze het moeilijk vinden om vooral de, de wat meer uh, psychisch psychosociale problematiek aan te pakken. Omdat het niet zo concreet is. Ja. Dus in zoverre herkent u wel wat, die, wat, wat ik net voorlas, de reactie van Paula van der Noord, dat daar wat meer aandacht voor moet komen? Ik, ik herken hem heel, heel erg. Uh, ja, ik, ik, bij haar reacties sluit ik me zeker aan. Ja, ja, dan ligt er ook, wordt hier aan tafel geconstateerd, voor een deel bij werknemers zelf. En met name als we het dus hebben over vrouwen tussen de 25 en 35 jaar, die hebben daar last van. Ziet u, signaleert u dat ook? Ligt het bij hun en de keuze stress die we hebben? Ik, als je het hebt over, over stress en werkdruk... het is altijd een samenspel van wat je thuis doet en wat je op je werk doet. Um, ik vind het ook aan de andere kant wel mooi om te zien... dat hier meteen de zorg voor de kinderen erbij wordt gehaald. Terwijl, zeker als je naar de hoogopgeleide uh, vrouwen krijgt... het merendeel daarvan heeft op hun 25e nog helemaal geen kind. Die beginnen pas tegen de 30 beginnen die kinderen een keer te komen. Ja. Dus het is zeker niet alleen die zorg voor de kinderen waar we mee te maken hebben. Nee. De, de, de single vrouwen, die, dat blijkt uit uw onderzoek, die hebben het ook, hebben ook veel klachten, veel al-klachten. juist ja, de, de, de ja. singles, niet eens de singles vrouwen, maar de, de, de, de alleenstaande in het algemeen. En dan hebben we het niet over de alleenstaande ouders, maar echt de mensen die zonder partner en zonder kinderen thuis zitten. Uh, die hebben ook verschrikkelijk veel last, juist van uh, die burn-out-klachten. Ja. Goed, dank voor de toelichting die u even heeft gegeven. En uh, de, de nuance ook over uh, de single vrouwen en single mensen, singles gewoon, die uh, er sowieso last van hebben. Marian Doddema. Hangt ook aan de telefoon? Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft zes jaar geleden een burn-out gehad. Ja. Inmiddels ja. weer helemaal ja. uh, opgeknapt en fit. Ja. Ja? Ja, ja, gelukkig wel. Ik zeg ook altijd af en toe wel eens: van, uh, het is het beste wat ooit is kunnen overkomen. Want. Je leert er ook zoveel van. En je wordt er zoveel sterker van in je hoofd. Maar in mijn geval was het, uh, ja, het werd mij gewoon op een gegeven moment allemaal te veel. En eigenlijk niet eens zo vanuit het werk uit. Daar was ik ook al wel heel druk en bezig met carrière maken. Maar ik gaf op een gegeven moment aan van joh, het begint allemaal een beetje vol te lopen. En ik wil eigenlijk wel eens een keer een gesprek met een bedrijfarts. Mm -hmm. Nou, dat kon, uh, dat ging gewoon niet, dat vonden ze niet nodig. En toen uh, dacht ik van ja, het is ook je bent ook niet sterk op dat moment. Want je begint allemaal vol te lopen en dergelijke. Ja. Toen dacht ik van, nou, ik moet een keuze gaan maken. Eigenlijk wat net ook gezegd werd, van je moet een keuze gaan maken. En toen heb ik ervoor gekozen om iets minder te gaan werken. Nou, dat kon dan allemaal prima. Alleen het resultaat was dat ik gewoon hetzelfde werk deed in minder uren. Nou ja, dat was dus één reden is om ervoor te zorgen ja. dat het uh, misgaat dus in je niet. hoofd. Ja. Dat is uh, ja. dat wel een... Uh... Dus toen ben ik echt... Uh, ja, toen is het gewoon helemaal een kortsluiting gekomen, zeg maar... En toen kwam ik bij de bedrijfsarts terecht en die gaf ook aan van ja joh je hebt zo duidelijk aangegeven van dat dit niet kon. En toen heeft het bedrijf heeft ook een boete gekregen van de arbodienst van dat ze gewoon veel eerder uh, mijn signalen hadden okay. moeten aangrijpen en, uh, en iets moeten doen. Ja, en heeft u achteraf het idee van ik had ook zelf het anders moeten aanpakken of zegt u ja dat lag toch voornamelijk ja. bij mijn werkgever? Ja, nou ja, ik gaf aan van... moet je luisteren, het gaat niet meer. En als je ja. daar dan niet in gesteund wordt... en ja, het was een Amerikaans bedrijf, dus... ik gaf vanmorgen ook al aan van... ja, je moet van hoofd poten neervallen... voordat je, dat je niet, uh, niet op je werk mm -hmm. uh, kan komen. En uh, ja, dus... Ik, ik, ik, ik, naar mijn idee had ik alles aangenaan. En natuurlijk is het wel zo... als je zelf sterker in je hoofd staat... dat je ook veel eerder aangrijpt en zegt... Van, joh, doe even normaal. Ja. Maar da dat kan je op dat moment nee. ook gewoon niet. Nee. Dat, dat is... Uh, ja, ik bedoel, andere momenten. Ik werkte daar als... als uh, ja, je bent bezig met je carrière. Je bent, was bezig als kwaliteitsmanager en als trainer. En je wil steeds hoger op. Dus nou, dan ben je hard aan het vechten voor alles. Alleen, ja, als het op een gegeven moment niet lekker loopt in je hoofd... dan kan je dat gewoon niet meer nee, aan. Dan kom je ook weer op de dus psychische dan... begeleiding die er, uh, die er moet zijn. Ja, Dank u wel, mevrouw ja, Donema, ja. voor uw verhaal. Gaan we nog naar maart van Nuenen. Goedemorgen. Goedemorgen, je U bent het oneens met de stelling. Dus u heeft ja. een fantastische baas. En een fantastische Misschien baan, het, roep ik. Ja, inderdaad. Misschien dat uh, komt omdat ik uh, generatie Jan uh, Slachter ben. Ja, dat hebben niet die het allemaal? U bent zelf baas, ja, of dan, niet? Uh, nee, nee, dat niet. Dat ik niet. ben van de generatie Jan Slachter. En dan uh, deed je op een gegeven moment wel je grenzen aangeven, et cetera, ook. Maar heeft u er vroeger nooit last van gehad? Nee, nooit last van gehad. Is het, is het, is uh, last van. Voor uw ik gevoel dat is het dus niet. een generatieverschil ook? Ik denk dat er een nieuwe generatieverschil is. Dat mensen die jong zijn, die willen zich waarmaken, et cetera, en niet vergeten dan uh, dat er ook nog een privéleven is. Mm. is. Wat zou uw advies dan zijn? Uh, ook aan je privéleven denken en aan de leuke uh, dingen en uh, je grenzen aangeven aan de baas van tot zover en niet verder. Ja, niet en, uh, ja. en aan de baas gewoon het uh, medewerkersgevoel geven dat je niet de hele tijd op je rug zit te kijken. Ja. Goed. duidelijk, dank u wel. Martian ja. van Nuenen was dat. Heb je hebt ja. ze nog, vrienden? Ik... Nou, ik denk dat, dat wat natuurlijk deze generatie uh, onderscheidt van uh, toen wij jong waren, zeg maar, is dat je nu altijd bereikbaar moet zijn. Dat als je even niet oplet, heb je duizend of honderd mailtjes, niet duizend, ja. honderd mailtjes in je mailbox, waar je allemaal naar moet kijken. Hè? Als je, uh, dat, het werk is, is qua aard veranderd. En, en dat geeft natuurlijk ook uh, druk. Maar ja, mensen dat doen is ook gewoon wel, zo. ook wel zelf, hè? Ik bedoel... Als we kijken naar dat, zie ik ook in mijn eigen omgeving. We moeten even op Facebook we moeten kijken of we ja. gelijk zijn. We moeten zo, ja. we moeten zo. Ja. We doen het ook heel veel zelf. En, en uh, die druk... vergeleken met vroeger, ja, toen was dat er allemaal niet. Nee. Uh, kreeg je een brief? Kreeg ja. je een brief en dan... in uh, twee weken de tijd uh, ja, kreeg je ja, dat antwoord terug. Ja, ja. En dan... Dat waren nog eens tijden. Okay. Maar, maar dus okay. ik denk dat dat ook wel... Uh, de druk die vanuit... de sociale media ja. wordt opgelegd... Van, van ben ik er nog wel bij? Wordt er gereageerd ja. op wat ik heb gepost? Daar, dat daar moeten die ook we echt, zelf ons bewust, bewust van zijn. Online, voor de mensen die toch... continu al online zitten, gaat de discussie... verder in stand.nl. Op die stelling dus... Werkgevers hebben te weinig oog voor het welzijn van hun werknemers. Meepraten, gebruik #spraakmakers of volg ons op Facebook. Dan even terug naar gisterenmiddag vijf uur. Ik zie geen andere optie dan vandaag mijn ontslag aan te bieden aan de koning. En ik doe dat met spijt in mijn hart. Zichtbaar, hoorbaar, emotioneel. Ook maakte Halbe Zelstra gisteren bekend dat hij opstapt... als minister van Buitenlandse Zaken. De Volkskrant heeft het vertrek ingeluid, zou je kunnen zeggen. Zij zijn in ieder geval met het verhaal gekomen... na lang aandringen overigens om met een verklaring te komen. Ik wil het graag met jullie hebben over de rol van, van premier Rutte ook. Hij zei gisteren in het debat dat hij de keuze heeft om zelfstraat de gelegenheid te bieden zijn verhaal in de Volkskrant te doen. Op het moment dat uh, een krant bezig is met een primeur voor te bereiden... en medewerking vraagt aan een politicus... die politicus zegt, ik geef die volledige medewerking... ik geef volledige openheid van zaken. Dat heeft hij ook gedaan uh, afgelopen maandagochtend in dat stuk. Uh, dan vind ik dat ook een te respecteren afweging. Dus als de Volkskrant misschien nog één of twee... of misschien wel zes weken gewacht had met publiceren dan hadden wij niks geweten. Als dat langer had geduurd, dan neem ik aan... dat ik tegen zelfs had gezegd van... Joh, schiet even op, je zou met een stuk komen. In het kader van de volksland, denk ik. Sinds wanneer gaat een primeur van een krant... boven de grondwet van Nederland? Dat was een pittig debat uh, gisteren. Jan Slachter... Uh... Als je dit hoort, heeft hij een punt? Want uiteindelijk heeft dus, is Rutte heel afwachtend geweest... van kom maar met het verhaal in de Volkskrant. Nou ja, waar het venijn in zit. Van, ja, je hoort gewoon een kamer te informeren hierover. Ja, euh, zeker als je bedenkt dat men vanuit de Volkskrant... al maanden bezig was, of in was een hele lange periode... om de onderste steen boven te krijgen. Mm -hmm. En daarin voel je wel zeker dat er getraineerd is. Dat, dat men het heeft van zich af willen schuiven. Dat ze zelf gezegd hebben, nou laten we na het bezoek van... Uh, van van Zelstra aan Rusland laten we dan het interview geven. Of ga mee. Ja, ja dat, dat waren allemaal toch gesprek. wel. Dat je denkt: probeer je iemand te paaien. van dan mag je mee op dienstreis met de minister. en dan doen we dan wel even dat interview. Zij, men heeft het totaal onderschat. Uh, en, en ik snap echt niet, zeker ook niet wat betreft Rutte. want die verkiezingsspeech in 2016. daar hebben mensen mee gelezen. Er hebben mensen ook gelezen dat hij dit ging zeggen. En is er dan bij niemand een, een, een, een lichtje opgegaan mm -hmm. van... joh man, dat was in 2006, toen was je ZCP'er... gemeenteraadslid van Utrecht. Hoe kan jij dan Ja, ooit... maar hij heeft toen natuurlijk ook gezegd dat hij in dienst was daar... en dat hij een belangrijke functie had. Dus op het moment ja, dat iemand maar... zich zo profileert, ja. Ja, maar dat... dat... Het, het verhaal klopt gewoon niet. En, nee. en men had hem... Ja goed, het is zijn eigen verantwoordelijkheid geweest. Men had hem in bescherming moeten nemen. Want er hebben mensen meegelezen. Uh, en het is, het is een drama. En ik snap best wel dat Rutte hem niet voor de voeten wilde lopen. En dat hij de, hem de kans heeft gegeven... om dat uh, uh, interview ja. in de Volkskrant te geven. Maar het was onder grote dwang. Het was niet van harte. Nee, en hij maar... voelde ook wel... Er zit vaak natuurlijk het aspect wat, wat tegenwoordig steeds wordt gezegd... de mediacratie, hè? Alles wordt ja. via de media uh, uitgevochten. Nou, trial by media. Uh, meneer Hofstede, kijk even naar u. Dat is natuurlijk ook wat op het gebied van justitie... ook steeds meer zijn intrede doet. Had dat in dit geval wel voorkomen kunnen worden... als je sneller naar buiten was getreden? Vreemd-Lied Lastig. Weet niet. Ja, dat weet ik niet. Daarvoor zit ik er niet uh, goed genoeg in. Uh, wat ik wel opvallend vind, is dat, dat, dat ja, er gewoon weer gelogen wordt. Uh, uh, en, en dat dan ook Rutte zegt: van ja, nou ja, dat liegen dat was eigenlijk helemaal niet zo erg. Dat, dat is echt een mannenspelregel. Is dat zo? He, ja, ja, als je... He, mannen bluffen, mannen kloppen dingen wat op... maken dingen groter die, die, die er zijn. Uh, uh, uh, en het sneller vergeven. Niet. En, en nou ja, je bent pas af als de scheids het ziet. Ja, ja. Je, nou, ja, uh, Halbe Zijlstra heeft nu een rode kaart gekregen, hij is af. Ja. Dat is ja, heel, heel veel heel heel dat is natuurlijk ook in het verleden... Uh, de bonnetjesaffaire, et cetera, dat was via het programma Nieuwsuur. Dus daar komen natuurlijk, daar hebben we ook ja. de media voor. We hebben ook die controlerende Precies. functie om dat soort dingen naar buiten ja. te brengen. Dus op dat gebied vind ik het prima dat het is gebeurd op deze manier. Uh, en gelukkig hebben we goede redacties die dit soort onderzoeken doen. Ja. Uh, maar om nou te zeggen van dat dat dit alleen bij mannen geldt. Nee, nee, nee. Te, nee. En, en, en dit, is, dit, is, dit is wel heel fors. Maar, maar de, er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen daarin. En wat ik vrouwen probeer te leren... is dat mannen dingen op die manier doen. Die bluffen, die maken dingen groter. Nou, als je dat weet, dan kan je daar gewoon rekening mee houden. Dan en dan moet je het je zelf misschien ook wel eens doen. Ja, ja. Ja. Meneer Hofstey houdt wijselijk zijn mond dicht. Ja. Maar het het, het, het, het ja. gezicht ja. spreekt. Ja. goed, dit zijn gewoon ja. dingen die gebeuren. En uh, ja, het is heel spijtig nee. voor iedereen die daar bij betrokken is. Ja. Maar ik denk wel dat het goed is... Dat, wat, Jan, wat Jan ook zegt, dat de media erbovenop zit. Ja, maar en ook het aan de kaak stelt. Prima. De andere partij dan, hoe je daarop anticipeert. Want hoe is dat bij, bij het Openbaar Ministerie? Jullie proberen eigenlijk meer transparantie te geven. En zijn kort geleden daar nog ook wel eens door een rechter over teruggefloten. Dus daar, dat Zeker. spanningsveld is lastig. Ja. Je, je wil niet aan de lijnband van de media lopen. Nee, nee, het spanningsveld wat we hebben is vaak dat we zo snel mogelijk duidelijkheid willen geven. Dat wordt ons ook met klem gevraagd. Mm -hmm. Alleen moeten wij oppassen dat wij niet de uh, terechtzitting... eigenlijk al in de media doen. Want dat schaadt het proces wat later komt. Uh, een ander punt is: als er nou slecht, de werd nou genoemd, uh, als er nou slecht nieuws dreigt, is onze lijn wel zo snel mogelijk zelf naar buiten gaan. Ja. Tempo is echt wel uh, heel erg belangrijk. Ja. Niet dus als je draaien. weet dat als een je verhaal weet... als dit komt, had je gewoon al eerder ja, zelf naar ik buiten zou zeggen, moeten ja, gaan. bij Alles is in algemeen zo snel mogelijk zelf naar buiten ja. brengen. Ja, dat is ook wat Rutte nu verweten wordt, en u kunt zich daar iets bij voorstellen ja. dat hem dat verweten wordt. Ja. Ja. Ja. Wie wordt de opvolger? Een vrouw, neem ik aan, ja, Ik mag het hopen. <laughs> dat dacht ik ook. Ja. heeft hij terecht te zetten nu? Dus, uh... nou, de naam van, uh, van Hennis komt ook ja. weer voorbij. Hij moest ja. natuurlijk in oktober opstappen na het debat over dat de dodelijke mortierongeluk ja. in uh, Mali. Waarvan ja. werd gezegd: van ja, het zou zonde zijn, zo'n bekwaam ja. iemand als die uh, ja. helemaal niet dat meer zou terug zou komen in de politiek. Dat zou een hele goede man zijn. Ja, dat zijn. denk ik ook. Ja. Absoluut. Ja. Edith Schippers, wellicht. Ja. Nou, ik denk dat er ook binnen de VVD, ik weet het niet, maar ik kan me voorstellen dat er nu enorme druk komt om toch een vrouw te benoemen ook. Ja. Dus lijkt me goed. Wat betreft vrouwen. Het is wel uh, een beetje sneu voor Pia Dijkstra... dat nu haar overwinning rondom die orgaandonatie ja. zo overschaduwd wordt... door het hele debat van uh, van Albe Zelfstra, denk ik. Hè? Nou, ik weet, niet of het over, ik weet niet of het overschaduwd wordt. Er is natuurlijk ongelooflijk veel belangstelling voor ja, geweest. Ja. Het is allemaal live op alle tv en radio's uh, was een thriller, geweest. Hè? Het was gewoon een thriller. Ja. Hoeveel stemmen er zouden komen. en Ze heeft dat gewoon fantastisch gedaan. Dus ja, uh, ja alle hulde aan Pia Dijkstra. Jullie waren je was voorstander in ieder geval. Dat ja. begrijp ik hieruit ja. van die orgaan. Ja donatie. Ja. Wij gaan het straks hebben met u, meneer Hofstede, over uw vertrek bij uh, als hoofdofficier van Justitie in Amsterdam. Maar uw vertrek naar het, uh, het college van procureurs-generaal. Een terugblik en een vooruitblik. En straks nog over powervrouwen. Met als voorbeeld Margriet van der Linden. Tot zo.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 dat Nederland een minister van Buitenlandse Zaken verdient... die boven elke twijfel verheven is. Luister NBO Radio 1 voor het nieuws van alle kanten.